Je hebt negen nieuwe berichten. Zeg Freddy, wat is dat allemaal? Eerst 10 jaar jazzstudio komen studeren en dan zo'n mensen in onze rug steken. Waar wow, de vereniging der jazzmuzikanten kunnen er niet mee lachen, hè? Een dag, Freddy. Het is hier de Liga der Beelden. het u een beste dag niet zijn, meneer Melkulie? In plaats van Merkulie, hè, zal het dan eerder Melkuloklam zijn dat je zult noemen. Beste Fleddy, mag ik erop op attent maken dat het complete nonsens is wat je nu maar over vegetariërs zegt? Je hebt het over pescotariërs. En dat is een dieet dat meestal wordt gekozen uit gezondheidsoverwegingen. Nee, met de liga der Pascotayers kunnen hier niet meer mee lachen, hè, nee, jong. Alsjeblieft, dat zeg. Ja, Freddy, het is Jos van Jos en José, hè. Zeg, dit is van te zeggen dat het broodmachine teruggevuld is. Dus, dus hè, uh, kunnen deze keer een beetje niet ere dame? Al ja, dank u, hè. Tot de volgende, dag. Yeah. Ja, meneer Melkuli. Geest. Ik wou gewoon even laten weten dat ik heel vier op jou ben. Wat dat dat dat Wat da da da dat dat dat dat dat echt dat dat dat Ik ga u nog dat hebben, dat dat dat dat dat dat dat dat dat Zeg, eh, en alles goed? Ja! Eh, wat drink je? Een pilletje! En eh, wat, wat vinden van de nieuwe plaat en zo? Klaargoe! We gaan er nog iets doen. Zeg, en eh, alles goed? Ja! Eh, wat? Okay. Ik heb kop. Ja! Up, man. <laughs> ja, dat niet. Zeg, en alles goed? Ja! Wat drink je? Een Zeg Zeggen, uh, wat vinden je van de plaat en zo? Kijk, ja, wat vind je het beste? Hè? De gangvogels! Hahaha! Ja. Ik ja. zou ja, dus vergeten lekker op vandaag. De ja. bangvogels! <laughs> ja. Zeg, Zeg uh, Goed. Ja! ja. So, Wat drinkt je? Een pizza! pizza. Uh, Wat vind er van de platen en zo? Kijk Wat vindt het beste eigenlijk? De, de Jijfokkels. Jijfokkels. <laughs>